Cabaretier Erik van Muiswinkel is gestopt als Zwarte Piet bij het Sinterklaasjournaal, omdat hij vindt dat de NTR de rol van de pieten niet genoeg verandert. Volgens Van Muiswinkel kan de omroep er niet aan voorbij gaan, dat sommige Zwarte Piet kwetsend en racistisch vinden, maar krijgt hij bij de NTR geen gehoor. Ook cabaretier Jochem Meijer stopt als Zwarte Piet. De Italiaanse kustwacht heeft voor de kust van Libië... vandaag 2000 vluchtelingen gered... bij 15 verschillende reddingsoperaties. De vluchtelingen zaten op 14 rubberboten en een grote boot. Daarnaast werden er in samenwerking met de Maltese kustwacht... nog eens bijna 230 mensen gered van een vissersboot. Voetbalclub Go Ahead Eagles is vanavond gehuldigd in thuisstad Deventer. Duizenden fans vieren de terugkeer van hun club naar de Eredivisie. Na een rit met een open bus kwam de selectie aan in het centrum...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 Een, nur er, kennt dat ziel. Een, nur er. Licht und singen die Lieder Herr im Glanz deiner Majestät hof den Stufen vor deinem Thron